Assistentiewoning en Villa Tempora wensen. Een samenwerking van Soundwave En Vulpia. En Vulpia. Can't touch this. I can't touch this. I can't touch this. I can't touch this. I can't touch this. I can't touch this.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 a rhythm.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 Ben Every time you see me, is the just no I'm and I'm magic on the mic. Now would I ever doing this without those It just don't get I do the world from London to the It's go, yo, rest can't, go can't touch this. Can't touch this. Ja, dat is als er iets tegen ze valt dan valt het uh, serieus tegen en Bruno ja klopt, ja, ja. ondertussen Bruno erbij komen staan en en Peter zich ook binnen komen vallen ja, want klopt. heb, heb je er juist iets gehoord ik kan toch even terug op hetgeen wat we net gehoord hebben uh, heb jij iets opgevallen in dat liedje van MC Hammer net You Can Touch This nee, nee. nee. ik ja. zal het even ja, even terugspoelen ja, even, even terugspoelen hè en ja komt die kom hier is ja. hij hè goed luister hier ergens, hè ja. Ja, ik ben beter. Ja. See, dat, dat klopt toch niet, hè? Nee, dat klopt niet. Oh, nee, nee. Christophe was hier nog bezig. Ja, klopt, uh, en en ja. nee, ik kon dat er piep op binnen maar ik denk te, dat, ja, uh, ja. dat dat een beetje te vroeg, vroeg is. Ja, ja, ja. Nee, mensen niet echt. Normaal komen we nog een uurtje tussendoor ja. hè, met Christophe en, en Bruno. En ja, omdat we met een lichte vertraging zaten en uh, de nodige technische situaties hier. Uh, we zijn nu met één uh, kabel bezig voor twee computers. Maar eigenlijk is dat niet de bedoeling. Eén kamer per computer. Nu gaan we kijken of dat we een nieuwe kabel kunnen, kunnen fixen. Uh, en ja, die, die micro die komt wel in orde. Uh, we gaan eens kijken hè, of uh, Ramiq zo meteen terugkomt met een nieuwe kabel en dan kunnen we gewoon verder doen, uh, verder radio maken. Want eigenlijk is het de beurt om meteen aan, aan, aan Bruno en, en, en, en Peter natuurlijk. Hè. Uh, we gaan nog één nummertje luisteren uh, en dan is het aan uh, aan aan jullie twee. Okay? Ja ja ja ja. Het is uh, iets uh, wat dat de mensen hier rondom ook wel kennen, een beetje herinneringen ophalen aan die die goede oude tijd. Van zitten dromen in de zon rondom mij. Dude. beter toch, die zit ook overal met de neus tussen, ja, hè? dat zou is... niet te doen, hè? Ja, ja, zo kennen we ondertussen. We zijn met ons nieuwjaar gaan vieren. Het voorbije jaar, of, of, of oud jaar, hoe dat Klopt. ook is. Ja, Ja, en, en uh, ja, dan deed hij ook van die gekke dingen allemaal, hè? Maar weet je wat? Weet je wat ik vind, hè? Dat, dat, dat, dat assistentiewoningen Villa temporis wensen. Ja, oh, ja, Arjenke is weer daar. Ja, ja. Zeg maar, ja. Weet je wat ik vind? Ook als je... Je moet, met Peter kunt het gewoon overal maar twee keer, kom de eerste keer komt je daar en de tweede keer moet je terug om hem te excuseren ja, bij Ja, zoiets, bij, zoiets is de dat. De ja, ja, ja, ja. Ik denk het ook, ja. ja. ja ik zal je micro zo meteen wel beter afstellen, want ja. je klinkt precies, ik weet niet welke bokaal, ja, welke afstand. Ja. Nee, nee, Is dat beter? Ja, ik denk, ja, oh, goed gedaan, je hebt het zelf opgelost. Ja. Mooi, mooi. Zo, zo. Ondertussen is uh, Peter even, even een pitstop een, een gaan maken ja. en uh, die komt zo meteen terug. Uh, en dan, dan is het aan, aan, aan hem, want eigenlijk was het nog een uurtje ertussenin. En, en dan Peter, maar dat is allemaal oké. Okay. We kennen hem ondertussen. Hè. Ja, zeker. Ja, ja. Dat is goed. Uh, wat staat hier nog allemaal op programma? We gaan nog uh, vertellen over uh, avondverhalen. Komt er nog langs? Podcast uh, van, van Roloma's of zo'n stukje. En normaal gezien was hier ook Loetis, want die heeft hier de hele tijd gezeten wachten eigenlijk, totdat zijn de beurt kwam. We hadden een, vertraging, een kleine vertraging. En uh, ja, nu is ze nog met de wens toch bezig. Anne, Hanne, sorry, Hanne, zat hier ook nog. Ze ging eigenlijk een liedje zingen. Rita van Itra Franklin was dat, uh, Tink. En daarna had ze ook nog een keuzenummer. En dat, dat, uh, dat liedje, dat kan... Natuurlijk wel spelen, dat, dat, dat is allemaal oké. Okay. Dus uh, eens even luisteren naar welk liedje zij precies had gekozen. Dat is dit hier. Uh, of is wel jullie wel bekend, denk ik. En uh, nog altijd Elton John, I'm Still Standing. En daarna is er eindelijk wel, Peter. De wensen. ...een samenwerking van Soundwave en Vulpia. en Vulpia. Hallo, ja. Hallo, ja, dus ik ben Peter... ...en ik zou een paar uurtjes hebben komen omroepen... ...maar ik was dus een half uur te laat... ...maar het liep ook wat in de soep... ...maar technisch gezien... Maar ik ga het toch verder proberen te zetten met van tijd tot tijd een kwinkslag. Een gewaarschuwd man is twee vrouwen waard, euh, of twee mannen. Maar dan het volgende nummer: It's a Long Way to Temporary, aangevraagd door Janne. Assistentiewoningen: Villa Temporus, Wensen, Peter Bernon en Bruno Henk. Ik wil een creature, so long way. To Up to mighty London came an Irish lad one day. All the streets were paved with gold, so everyone was gay, singing songs of Piccadilly, Strand, and Leicester Square. Till Paddy got excited and he shouted to them there. It's a long way to Tipperary. It's a long. Tipperary To the sweetest girl I know Goodbye Piccadilly Farewell Leicester Square It's a long, long way to Tipperary But my heart's right there Paddy wrote a letter Molly, oh, saying should you not receive it right and let me know if I make mistakes in spelling, Molly dear, said he. Remember it's the pen that's bad, don't lay the blame on me. It's a long way to Tipperary. It's a long. Dilly or you'll be to blame For love has fairly drove me silly Hoping you're the same It's a long way To Tipperary Dit was Nathan Lee met It's a Long Way to Tipperary, aangevraagd door Janne. En eh. Uh Soundwave. Soundwave. Soundwave. Soundwave. En podcast. Als je een podcast wil maken, kunnen we dat technisch begeleiden door ze op te nemen en te bewerken. Muziek, geluidseffecten en andere fragmenten kunnen worden toegevoegd. Tussen 2005 en 2006 heb ik voor mijn eigen Engelstalige, voor, voor Miek wel eigenlijk wel, uh, een Engelstalige internetradiozender. Mi -E Miggy5 -E of miggy -E 5 podcast gemaakt van mijn uitzendingen, van Miguels uitzendingen. Deze kan je niet herbeluisteren. Ah ja, je moet dan afstemmen op de website van letstunein.be om de podcast te kunnen beluisteren. We gaan nu naar een voorbeeldje ja, ja. luisteren. Ja. Een fragment podcast, het klinkend geluid van Rolla Baas. Ja, Stukje Tilly. en maken met Soundplay een sfeervol geluid. De podcast omvat betekenisvolle verhalen. Onderweg geraken ze geboeid door iemands passie. Ze klinken op het leven. Ze willen een positief geluid uitzenden. Een gedeelde gedrevenheid is spelen en bewegen met mensen en muziek. De verhalen brengen een vleugje lichtheid, helderheid en luchtigheid. Een paar klanken die jou misschien in de gepaste stemming brengen. Roland doet als artiest mee aan de expo in november. De grootste vorm van kunst is muziek, vertelt hij in de tweedelige podcast afleveringen 15 en 17 van Hoera Samenspel. Het klinkend geluid van Roland is deel 1 en muziek is de grootste vorm van kunst is deel 2. Op de verjaardag van Roland Maas op 26 mei hebben we gebabbeld over zijn passie. Samen met hem zijn Miguel en ik in de podcast op ontdekking doorheen verschillende muziekstijlen. Het is een gezellig gesprek met elf mooie klanken. Roland speelt, draait, beleeft muziek als liefhebber en dj. We raken niet uitgepraat met hem en de gemene deler van Miguel en Roland is een aanhoudende nieuwsgierigheid naar bijzondere geluidjes. Het zijn twee zalige jarige mannen, twee muzikale encyclopedieën die gedreven zijn. Liever klankspel of samenspel? Oké, okay. ja, ja. Holla, ik ben hier in uw living en, en het is een toffe dag. Je zit jarig vandaag. Ja. Dus uh, piep hoera voor u. Dank je wel. Uh, ik ga uw leeftijd niet verklappen, dan moet je zelf los Maakt als niet je dat uit, wilt. ik ben er fier op eigenlijk, want ja. dat is een prestatie. Uh, welke prestatie heb je vandaag? Nu, gewoon het ouder worden, ja. he. dat is niet altijd gemakkelijk. Ja. Dat is groeien en groeien, dat kan ja. ook pijn doen natuurlijk ja. ook. He. Ja. ja. Maar ik ben heel blij dat ik, ik ga dat een beetje verklappen aan de mensen die luisteren, ik ben een 60-plusser in de ja. living zit, want je oogt bij mij gewoon inderdaad wat je zegt, hè. een groeiende ja, dat is wel, ik die Ik ben dat nooit, ik ben niet eigenlijk mijn bibelie de hele mm. leeftijd eigenlijk. Mm. Goed. Een vraag die ik dan stel aan de mensen: hoe hebben wij elkaar leren kennen of waar hebben we elkaar leren kennen? de bottelarij, ja. denk ik, hè? ja. Een Spaanse eigenlijk, een ja. dichter, Ja goed. Ja. <laughs> ja. En dat is wel iets wat mij ook wel triggert bij Spencer, bij Guido, is van dat hij gedreven is door de pen en het papier. Niet door computers, maar ja. door het schrijven. En ja, dat ik begrijp, begrijp het wel. Ja. Computers, ja. dat is heel schoon natuurlijk. Maar ja, dat is ook iets in de wereld, naast die computers ook natuurlijk. Ja. Ja. En uh, ja, Spencer had zo wat de kans gekregen om eigenlijk wat teksten te brengen, bij een vernisage van Youssef. Mm -hmm. En dat was eten, maar dat was weinig ruimte voor dat stuk literair. en dan zijn we nog in, in het kerk, of het kerkhof ja, gaan luisteren naar zijn, naar zijn teksten ja. met een publiek van tien of vijf ja. man. Dat maakt niet uit. Nee. Ja. Ik ja. heb ook al ooit gedraaid voor twintig man. Ja. En, ja, zondag is het zo, dat is ja. maar voor veertien man. Dus ja. Dat maakt niet uit. Het nee. is dus inderdaad draaien. Mm -hmm. Allee, wat, wie zit je eigenlijk? Voilà? Wie ik ben. Ik ben eigenlijk een eigenlijk Dus wat ik had was heel klein mannenkant. want toen wist ik dat al zo van, dat is mijn weg geworden En ik wist dat dan ook altijd zo. Mensen kwamen altijd met als ik klein was, zo van wie is dat? En ik wist dat. Ja. Ik ken En toen had ik zo van, ja, dat is mijn ding, en dus... Ja. Ja. En met welke muziek begon dat? Dat, je zo... dat is eigenlijk begonnen met... Uh, als klein mannetje was dat zo top 30 muziek eigenlijk. En dan was ik al dadelijk aan het filteren. Dus ik was de, uh, zo de, de, de goede nummerkjes, die haal ik ertussen uit. Zo van, dat nummerke, dat is eigenlijk wel chic en dat zo. Zo van die 30 had ik er dan zo'n stukken 5, 6, die ik dan zo de moeite vond. Daar is ook wel oké okay natuurlijk, dat allemaal bestaan. Ik like deed David Bowies, zoals ik dat als klein mannetje hoorde, dat was fantastisch van elkaar. Ja. De eerste keer dat ik draaide, was ik twaalf, dertien of op een feestje zo. En, ik vond dat wel fijn. Allee, zo fijn ik, dat, ik, ik had iets op bezig en de reis was zich aan het amuseren. Ja. En dan heb ik um, gewoon de muziek wat bezig af en toe draaien. Zo. Ja, dan ben ik naar het leger geweest. En na, na het leger had ik zo, wat ga ik nu doen? En toen was zo: ja, ik ga me op muziek geleerd geven. Dan ben ik samen met uh, de kameraden een begonnen. Dat was zo twintig jaar denk ik. En dan hadden we die zelf in, zelf gemaakt. Ja. De box en alles zelf gemaakt. Maar hij was meer technisch, ik was meer de muziekmens. En op een bepaald moment, ja, we draaiden dan, ik was echt zo heel fel in die muziek bezig hè. En die, we draaiden dan, maar die bleef zo hangen ergens. En dan, dan, dan, hij hoorde dat dan ook zo van, ja, fuck. Als ik moet draaien en er loken, dat, dat, dat is, beter beter is nu niet juist het woord, maar dat is sterker ja. gewoon zo. Dus en dan is die gestopt en dan ben ik alleen een het draaien geraakt. Zo. Dan heb je optredens georganiseerd, heel lang. En daar is dat Dushokje-dingen nog feller naar boven gekomen, deed Dan optredens, drie groepen. En als ik dan daarna draaide, ik was daar zo bezig, dus ik draaide allemaal heel sterke nummer nummertjes naar elkaar, constant. En dan krijg je zoiets van, wow, dit is te gek, gewoon zo. Dus dat is beter soms als een groep, die hebben een set, en die hebben heel goede nummers, maar die hebben daar ook num nummertjes bij die een beetje opvulling zijn. Als je alleen die beste nummerkjes van al die groepen pakt, dan krijg je, als je je ogen dicht doet, dan krijg je iets, iets veel sterker zo. Ja. En, ja, en zo is dat begonnen. Dat was eerste de eerste de Shock op Rock heb ik ooit gedaan. Dat was mijn doel. En Rock dat was dan welke tijd? Kan ik dat plaatsen? Dat is uh, 95 is dat geweest. Ja. En dan heb ik, ja, toen draai ik vrij veel verheugen en, en, en, en, en zaken en zo. En dan heb ik een relatie en toen heb ik dat op een lager pitch gezet. Omdat een disjockey in een relatie soms heel mo moeilijk zoals als je dat intens doet tenten, disjockeeren. Like Dirk heeft dat wel gedaan. Die had ook een relatie. Dirk Zwartebroek. En die is dan wel de shocker. Maar ik dacht van, als ik dat ga doen, dan gaat mijn relatie misschien niet ja. blijven duren. Ik vond die heel belangrijk, mijn relatie. Daarom heb ik nog een beetje... Omdat ja. ik iets ja. had top, top, een beetje opgegeven voor die relatie. Ja. Kunst of? Die... Um, ja, toen heb ik heel, heel veel gewerkt. Ik heb dan een huis hier, helemaal gerenoveerd, was ik heel veel daarbij bezig. Constant ook wel bij muziek. Af en toe draaide ik wel zo, maar heel sporadisch, maar een keer of zes, zeven op een jaar misschien zo. Op, op, op dingen als ik vroeger. Bijvoorbeeld een 40-jarige 5 heb ik eens gedraaid, zo van die dingen allemaal. Zo. Hallo, dit was dan een fragment van de podcast Het klinkend geluid van Rolla Maas en dan liedje li lieven. Het is oké, okay, het is oké. Okay. Kijk, de kindjes komen hier met gezinnen uh, langs uh, en die komen liedjes zingen. En de, de eerste gezinnen zijn eigenlijk juist binnengekomen. Hallo, uh, hallo allemaal, goedemiddag. Uh, dank jullie wel dat jullie tot hier zijn gekomen en uh, dat jullie meegedaan hebben die wenstocht. Uh, kom hier maar met dichter bij de micro staan en dan moet jullie een liedje zingen voor de bewoners hier van Villa uh, Temporis. Ja, doe maar. Veel is of veel, is of veel, wat is of Oké, okay, heel goed gedaan, dank jullie wel. En uh, jullie hebben nog één stop te gaan, denk ik, of? Uh, ja, ja, En hoe lang zijn jullie al bezig? Ongeveer? Uh, ja? bijna, kom, kom maar, kom maar. Ja. bijna twee uur. Ah, om toch, toch even bezig geweest. En wat hebben jullie allemaal gezien? Wat hebben jullie allemaal gedaan? Petank: en we hebben sterretjes geteld. Ja. We hebben uh, Raadsels gedaan. Ja. En op de speeltuin gespeeld? Ja. En met onze voeten in de modder gestapt. Leuk, ja. En wat vond je het leukste? In de voeten in de modder. Ja. Oké, okay, dat is goed. Voeten in de modder. Ja, en wat gaan jullie vandaag nog doen? Nu moeten we nog maar eventjes staan aan het plein, aan de kerk. Wenspotten. Uh, ja, en dan ja. gaan jullie daar goeiedag zeggen. En inderdaad, wat is de bedoeling met de wenspotten weer? Uh, ja. De, ja, kom eens even hier, Mieke. Ik heb wel een idee, maar degene die de bedenkster van het hele spel die mag het beter uitleggen, vind ik. Ja, Oké, okay, die wenspotten is echt kei-kei leuk. Je, je pakt een papiertje, je maakt daar een tekening op of een wens. Dan vouw je dat papiertje in vier en dat stop je in een pot. En die pot, die ligt daar, dat is een glazen pot. Die pak je en daar is heel leuk stift en verf. En die potten mag je versieren. En dan ligt er een sticker en de, op die sticker staat wenspot. Die sticker die maak je los, die gaat heel moeilijk los... Heel moeilijk, dus je moet echt zoeken dat die sticker loskomt. Dan plak je die sticker op die pot en dan heb je jouw wenspot. En dan stop je al je wensen erin en jouw pot leg je bij de boom en dan pak je een andere wenspot mee naar huis. Dat ga je nu doen, dat is wel leuk. Maar de stickers komen heel moeilijk los, dus dat is echt zo prima. mama en papa dat doen. Ja, ik vind dat ook. Ik denk dat mama dat heel goed kan. Ja, oké. Okay. Dus dat gaan jullie nu doen. Ja, leuk. Wat gaan we doen? Okay, dan wens ik jullie nog heel veel plezier en veel geluk met de windstocht. Eh, en doe jullie best, hè. doe dat goed, hè? Ja, maar ja, ja zeg maar dag. Dag. Dag. Dag. Oké, okay, dat, dat is leuk. Ja. Allemaal. Ja, ja, ja. Je moet je een parkje bij, als je wilt. Ah, kom nog. Dat is hier, uh, een heel uh, doorloop, hier. Hè. Dat is uh, ingang, uitgang, allemaal, allemaal hier. Uh, in uh, Je moest, moest erbij komen zijn. Dus kom zeker langs. Het gaat nog altijd. Tot uh, 5 uur uh, kan je meedoen met de wenstocht. En uh, Peter, onze technieker op dit moment, die doet een beetje van alles, die presenteert, en te techniek tegelijk... Uh, en jij gaat uitleggen waar we nu naar gaan duisteren. Ja, dat is goed, Liedje Lieven. Lieven is de zoon van Armike. Hij maakt graag muziek. Zo heeft hij verschillende techno-nummers geproduceerd. Nu is hij overgeschakeld naar iets heel anders. Dit is het stukje van het nummer You. Lieve Walkens, You. was dan jouw van Lieve Welkens, de zoon van Harmieke, richtering. Op dinsdag 23 januari was hij ja jarig, midden in zijn examenperiode. Maandag heeft hij zijn voorlaatste examen, FA, oftewel boekhouden en Duits. Assistentiewoningen, villa temporis, wensen. We hebben bezoek. Loerdes vertelt over voetverzorging. Hallo. Ja, Loerdes. middag. Het is wat zoeken, want ik ben dat niet gewoon. Ik ben geen radio. Maker, ik ben een amateur, radioamateur. Oké. Okay, uh, doet eens, jij uh, doet voetverzorging, of wat zag ik? Ja, ja ik ben medische pedicure eh, en ik doe ja, voetverzorging. Hè. Ja, ah, ja, ja. En hier een... in de buurt of van de ja. uh, Villa Temporis? Mm -hmm. In de buurt, nee, in Hasselt. Ja. Niet direct in de Villa Tempora, maar wel in Hasselt. In Hasselt, in ja. Godhasselt. Mm -hmm. ja. ja, dat kan. Ja. Ik kan bij, bij mij komen, ik kan ook, ik kan ook direct naar de klanten gaan. Ja. Of verplaatsing doe ook, ja, ja. Ja. Ja. Ja. ja. Maar alleen binnen Hasselt? Ik kan ook buiten van Hasselt, ja. dat is een probleem. Ah, ja. Ja, voor mij is het mogelijk. Pedicuren. Pedicure. Ja, en wat ja. houdt dat precies in, de nagels bijknippen, de uh, ja, is een... ingegroeide nagels? Is... Okay. Ja, het is een medische pedicure, dus het ja. is veel meer dan een gewone pedicure. Ja. Eh, kan... Verzorging voor de nagels, een gegroinde nagel, verschillende soorten Iute. Uh, ja. En... Ja. En... Oh, tof, fijn. Dat is, is want uh, ja. dat is heel voornaam. Uh, hoe je in de wereld staat, dus gezonde voeten, is, is heel voornaam. Uh, doe het. Ja, is ook heel belangrijk. Dus, uh, de voeten zijn ook heel, heel belangrijk om te heel goed te verzorgen en ja. uh, gezond te blijven. Ja, ja. Ja, ja. En ik niet alleen verzorgen van de voeten, maar ik kan adviezen geven. En ook en de voeten masseren. Hm? Ah ja. Ja. Uh -huh. ja, want de voet is een weerspiegeling van het hele lichaam, dacht ik. Oh, ja. Daar ja, zitten ja. ook zogezegd alle organen die ja. wij elders hebben. Hè? Ja, klopt ja. wel. Uh -huh. Jawel, ver. Een fijne shop, ja. Mijn moeder ik, uh, deed dat ook een thuisverpleegster uh, heel vroeger. Die had uh, ook aan haar enkel een kwetsuur. Maar dat was altijd, ja, dan voelde ze haar weer veel beter. Uh, als je gezonde voeten hebt. Ja, ja, ja. maakte heel verschillende hè? Ja. Mm -hmm. En uh, ja. Dus en dat heb je dan gestudeerd eh, vroeger of? Ah ja, drie jaar gevestigden nou, hè, opleidingen. schoolniveau of? of? Nee, uh, het zijn extra opleiding. Uh, als hoge, hoge opleiding heb ik. Ik ben, als, ik ben pedagoge pedagoog van ah, opleiding. Ja, ja. Op of? Uh, ja. Ja, uh -huh. ja. Maar ze is. Uh, Op voet. Ja, ja. Ja, ja, ik heb hem, ja, ja, als je op goede voet leeft, dan raak je al ver, dan moeten ze nog onderhouden, gezond gehouden. Ja. Ja. Dat is een aanvulling, een specialisatie. Ja, uh, ja ik heb uh, twee jaar, Louis het de derde jaar is een specialisatie, daarom ja, ja. en medische pedicure. Ja, Zijn op fijn. levens meer, langer. Ja. En ik ben goed bezig met de voeten. En ik schilder ook, dus in combinatie zijn twee verschillende eh, takken, ja. verschillende activiteiten. Ja. Dus voetenverzorgende en ook schilder. wat ja, lief? Schilder. Schilderen maken. Schilderen? Ah ja, je doet ook kunst uit kunst. Ja, ja, ook ja, ja. kunst. Aquarel mm -hmm. of, of? Nee, met acrylwerf of olieverf. Olie, ja. ja. En of. of. Uh, uh, realisme. Meer van realisme, ook okay, abstract. abstracte. Uh -huh. Ah ja. Ja. Amai, maar, ja. Daar ben ik niet zo, ik ken er iets van, maar toch. Uh -huh. Ah ja, Real. Dus uh, wat je ziet, de werkelijkheid, en dan uh, uh, abstract zo uh, uh, iets wat je erin kan zien, ieder zelf, ja, uh -huh, elke yeah. mens kan er iets anders in zien. Ja, maar. inderdaad. Ja. Het is heel interessant en heel plezant om te doen. Ja, uh. En ook om te zien de reactie van de mensen. hè? reactie, uh -huh. ja, ja, ja. Iedereen ziet er wat anders in, ja. Een tweede kunstvorm dan. Uh -huh. Inderdaad, omdat voeten eh, als medische pedicure, als je kijkt voor en naar, voor mij is ook een kunstwerk. Ne? Dat je een heel groot verschil tussen eh, uh -huh. wat je ziet vroeg begin werken en na werken. Hè? Na en voor, voor je begint met werken, of verzorgen ah, ja, ja, ja. en na verzorgen. Dus. Ja, ja. Dat is, dus een uh, voer en na. Ja, ja. Je ziet, ziet het resultaat hè, en ja, dat geeft ja. voldoening eigenlijk. Is dat heel is heel belangrijk, hè. Dat uh -huh. ja. is heel belangrijk, hè. Ja, ja. Daar uh -huh. moet iets aan veranderd zijn, ja. daar moet het resultaat, want anders uh -huh. gaat de patiënt niet betalen. Hè. <laughs> nee. <laughs> Ja, ja. En tot en toe, ik ben heel content omdat ik werk met mijn hart. Het is dat ik het doe met ja, ja. heel plezier. Met overgave ja. passioneel. Ja, en tot nu toe, ik heb heel veel positieve reacties gekregen hè, ja, van ja. de klanten. Het is ook heel belangrijk. Harmieken ja, is ons aan het filmen, hoor. Het is... Uh, ja, nu is het niet alleen radio, nu is het ook ja. nog video. <laughs> oké okay, goed, hè? Ja, ja. Allee, lachen, cheese. Ja. Maar ja, ik vond uh, een mooi... Een gesprek of uh, interview. Denk dat we mogen afronden, Micha. Heb je een voorkeur, hier? dus voor te laten draaien, uh, een keuzeliedje of zo? Ja, uh, ik heb een liedje van. Uh, ik wil eerst zeggen dat ik ben niet een zanger. <laughs> ik ga het proberen. Ne? Een liedje van Tom Jobin, zanger. De naam is ga uh, Garota de Ipanema zelfs dingen. Nee, nee, nee. Ga je zeggen? Oké. Nee, nee, ik ga alleen geven, de liedje. Oké? Okay. Ik ga geven, ik ga niet zingen, maar wel geven. Opdragen aan? Ja. Uh, aan alle bejaarden. Ah ja, okay? dat is fijn. Ja, ja. En dat ze <laughs> okay. nog langer en gezond mogen leven. Oké, okay. uh -huh. Onder fijn. ons mogen zijn. Fijn. Dank u, Loeders. Graag gedaan. Bedankt jullie ook. Veel succes. Tot ziens. Bye-bye. een uh, zeer informatief gesprek met uh, Lourdes over voedverzorging, maar nu gaan we luisteren naar Everglow van Coldplay, uh, aangevraagd door Jente van een medewerker hier van Villa Temporis. Ik vraag het liedje Everglow van Coldplay aan, omdat het me doet denken aan zijn concert waar ik ben geweest. We say call. Say people. It's Dat was Everglow van Coldplay, speciaal voor, voor Jente, die dat aanvroeg. Soundwave, Soundwave, Soundwave is radio. Twee of meerdere personen die bij een bepaalde of een vereniging uh, vrijwillig actief zijn, maken samen een radioprogramma. Ze kunnen elkaar zo beter leren kennen. De onderwerpen, thema's, muziek, andere fragmenten worden door hen zelf gekozen. Het kan bijvoorbeeld als interview, dialoog, monoloog, woordspel of andere vorm. Wil, je, wil jij jouw vrijwilligers bedanken, erkennen en hen de kans geven om radio te maken? Ga dan naar letstunein.be voor meer info en misschien wil je dan verder met Miguel afspreken. En samenwerken. En dan gaan we nu speciaal voor Jetje van Het Verblijf hier. Uh, hij speelde accordeon van Frans Duits spelen. Ik wil het liedje. Hij de accordeon. Het weekend hotel lag discreet. Er is scholen in duinen aan zee. De tijd vloog eruit. Als God in Frankrijk leefden wij. Onze kamer met half pension, aan het strand met een prachtig balkon. We kregen ontbijt daar op bed, en s'avonds was er balmuzet in de salon waar alles begon. Hij speelde accordion en we draaiden maar weg. Hij speelde accordion, heel alleen voor ons twee. De muziek en de wijn, een geweldig verstein en we draaiden maar weg. Ons weekend was niet duur, we waren niet rijk. Maar luxe verlangde ik niet. Als ik maar heel deel bij je de sliep. We dromen op het stille strand. Een milpikte brood uit je as. Het leven gaf ons twee zoveel. We bouwden menig luchtkasteel in de salon. Waar alles begon, hij speelde het accordio, alleen voor ons leven. Hij speelde het accordio. En we draaien maar weg. Ons klein hotel dat is voorbij. Het ligt er nu zo eenzaam bij. Alsof het nog mee om jou. Omdat ik nog steeds van jou. Vroeg niet naar jou, want hij begreep in de salon Omdat we het maar mee.